10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee uitgeprocedeerde asielzoekers die in hongerstaking waren... zijn vandaag uitgezet naar Guinea. Dat meldt Nieuwsuur. De twee hoorden bij de vier laatste overgebleven asielzoekers die afgelopen voorjaar in hongerstaking gingen uit protest tegen hun opsluiting. Ze zijn op een speciaal ingehuurd vliegtuig gezet dat rechtstreeks naar de Chinese hoofdstad Conakry vloog. Daar zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Dat was een voorwaarde die de Nederlandse rechter aan hun uitzetting had gesteld. Na 70 dagen zonder vast voedsel zijn ze ernstig verzwakt. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is definitief veroordeeld tot vier jaar cel wegens belastingfraude. Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat hij de belastingen heeft ontdoken en zwart geld heeft wit gewassen. Het Hof deed geen uitspraak over de vraag of Berlusconi nog publieke functies mag bekleden. Dat deel van de zaak is terugverwezen naar een lagere rechter. De kans dat Berlusconi echt in de cel belandt is minimaal, onder meer vanwege zijn leeftijd.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 Amerikaanse militairen kunnen geen blootbladen meer kopen... in winkels van de landmacht en de luchtmacht. De bladen, zoals Playboy en Penthouse, zijn uit het assortiment gehaald... omdat ze steeds minder goed werden verkocht. Het besluit heeft volgens de legerwinkels niets te maken... met de groeiende druk van Amerikaanse actiegroepen tegen porno. Toch spreekt een van die groepen wel van een grote overwinning... in de strijd tegen seksuele uitbuiting in het leger. Het weer, de zon schijnt nog volop. In een groot deel van het land is het nog 25 graden of warmer... De temperatuur daalt vannacht langzaam naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het in het binnenland 32 tot 35 graden. Aan zee iets koeler. En in de nacht van vrijdag op zaterdag kan het gaan onweren. Dit was het NOS Journaal. A ah, de B verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Bij Barneveld staat daarom twee kilometer file de linkerrijstrook ook eens dicht.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 Zelfstandig, zonder vaar. IT-staffing. Good Thinking, IT-staffing.nl. NOS, NOS, NOS Radio King. Langs de lijn met Diode de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van donderdagavond 1 augustus. Bij de Olympische Spelen in Sochi zal de omstreden anti-homo-wet toch van kracht zijn. Tenminste, als het aan de Russische minister van Sport ligt. NOC-NSF reageert boos. Voor chef de mission Maurits Hendricks is de wet onacceptabel. Wij staan voor, voor de vrijheid van onze sporters. Of dat nou hun religie betreft, hun seksuele geaardheid uh, of hun meningen... Uh, daar staan we voor. Dus ja, dat, dat is, uh, voor, voor ons is dat onbespreekbaar. In dit uur horen we ook algemeen directeur van NOC-NSF Gerard Dielissen hierover. En we bellen met Claudia Bokel, lid van het dagelijks bestuur van het IOC. Maar we zijn natuurlijk ook weer bij de WK Zwemmen in Barcelona. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk... plaatsen zich voor de finale van de 100 vrij. Kromowidjojo stond niet lang stil bij die prestatie... maar keek direct vooruit naar de finale van morgen. Gewoon een perfect racewem en nog harder dan vanmiddag gaat. En, uh, zoals het voelt uh, gaat het wel gebeuren. Morgen begint in Amsterdam het nieuwe eredivisie seizoen. Ajax neemt het op tegen Roda JC. Deli Blind weet nog dat de Amsterdammers vorig jaar de nodige moeite hadden met Roda. Ja, we zullen morgen moeten zien wat we, wat we dan kunnen verwachten. We gaan ervoor om het spel te maken natuurlijk in de arena. Verder in deze uitzending. De Nederlandse basketballers zijn aan de EK-kwalificatie begonnen. En we kijken met Hans Beum terug op de open NK schaken. Tijdens de komende Olympische Winterspelen in Sochi... is de anti-homo-wet wel degelijk van kracht. Gisteren zei het IOC nog dat met de Russische regering... afspraken zijn gemaakt met betrekking tot die omstreden wet. De wet zou nu niet van kracht zijn. Vandaag maakt de Russische minister van Sport, Moetko... het volgende bekend, ik citeer. Niemand verbiedt atleten met een afwijkende seksuele voorkeur... naar Sochi te komen, maar wanneer ze dit op straat uiten... dan moeten ze zich gewoon verantwoorden, aldus Moetko. Dat betekent bijvoorbeeld dat homoseksuele sporters... hun vreugde niet in het openbaar mogen delen met hun partner. De algemeen directeur van NOC-NSF Gerard Dielissen is not amused...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 Dat zei Gerard Dieles, algemeen directeur dus van NOC-NSF. Hij sluit een boycott dus niet uit, maar denkt dat het zover niet zal komen. We hebben nu contact met Claudia Bokel, voormalig Duits topschermster... maar geboren in Ter Apel. Um, u bent lid van het dagelijks bestuur van het IOC... en voorzitter van de atletencommissie van het IOC. Goedenavond, mevrouw Bokel. Goedenavond. Hoe reageert u op... Uh, laten we eerst maar eens naar de mededeling van de minister van sport... in Rusland gaan. Ja, we zijn bij het IOC heel duidelijk. Sport is een mensenrecht en het moet beschikbaar zijn voor iedereen, ongeacht de ras, geslacht of seksuele geaardheid. Ja. Uh, de spelen moeten dan ook openstaan voor iedereen, vrij van discriminatie. En dat geldt uh, niet alleen voor, voor, voor, voor sporters, maar ook voor toeschouwers, officials en media. En we zijn dan ook zeer sterk tegen ieder principe dat dat, dat in gevaar zou brengen. Ja. Uh, dat was al duidelijk hè, dat, u, dat u dat wilde. Uh, dat, dat is al. Zolang de Spelen bestaan, is dat al zo. Hè, op, op basis van gelijkheid. Um, ja. uh, maar goed, de minister van Sport uh, in Rusland denkt daar dus anders over. Uh, de wet is er ook. Hè, die is uh, 30 juni aangenomen. Um, uh, maar wat was uw reactie direct? Was dat eentje van het, woede? Het, ja, het valt nog.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 met het organisatiecomité van Sotsi. Dus wij kunnen daar natuurlijk ook uh, met, met de verantwoordelijke mensen praten. Ja, dus uh, er, er, wordt nog, er gaat nog worden gesproken met, met, met de Russische overheid. Uiteraard, wij zullen er verder aan, aan blijven werken. Ja, um, nou ja, het is duidelijk dat de afspraken die gemaakt zijn... dat die niet door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Uh, maakt u zich zorgen...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 we hebben het natuurlijk wel vaker dat, dat, dat we de Spelen ergens op de wereld uh, houden. waar de, de, de wetten niet altijd zo zijn zoals we het graag zouden willen. Maar daar proberen we dan natuurlijk ook de, met onze principes, met, met onze Olympische waarden. Um, uh, de Spelen dan ook zo door te voeren dat, dat het ook klopt met, met, met wat wij uh, zien als, als belangrijk voor de sporters dus en voor zo'n sportevenement. Ja, hoe denkt u dat sporters hierop reageren? Hierop gaan ja. reageren uiteraard is, is dat niet wat sporters willen. Um, de, uiteraard willen de sporters gewoon ook um, zo zijn, uh, uh, zo kunnen zijn zoals ze zijn. En dat snap ik ook heel goed. Uh, en dat vind ik ook heel belangrijk, want dat, dat hoort ook bij wat wij, um, wat wij zien als, als als onze waarde en hoe wij de Spelen willen hebben. Dus um, dat, dat sporters mochten dan zover komen dat het uh, uh, uh, niet zo is zoals wij. De afspraken hebben gemaakt dat sporters daar niet blij mee zullen zijn. Dat, dat uh, lijkt me logisch. Ja, maar uh, kunt u iets met wat, wat Gerard Dielissen zegt over een boycott? Uh, ik persoonlijk kan, kan daar helemaal niks mee. Ik, ik denk niet, sowieso niet, dat het, dat het zo ver zal komen. En ik denk ook niet dat het, dat het nodig is. Ik, ik moet bij een boycott toch altijd denken aan, aan de tijden van de Koude Oorlog, waar. waar uh,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 Dat zullen we dan zien. Bedoel, ja. de, de Spelen zijn, zijn niet dit jaar, ze zijn volgend jaar. We hebben afspraken gemaakt en, en dus we zullen er verder aan werken. Dank. Claudia Bokel, lid van het dagelijks bestuur van het IOC-voorzitter... ook van de atletencommissie. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zwemmen morgen... de finale van de 100-meter-vrije slag. Beide vrouwen hebben zich vanavond geplaatst voor die eindstrijd. Bob van der Tak, goedenavond. Dag Dionne, goedenavond. Hoe hebben zij zich geplaatst? Ging het soepel? Ja, eigenlijk wel. Uh, Ranomi kromo ijojo daar kon je dat wel een beetje van verwachten natuurlijk. Uh, de regerende Olympisch kampioen. En met haar kwaliteiten mag het geen probleem zijn om zich in een finale te zwemmen. Femke Heemskerk ja, is toch een ander verhaal. Maar uh, ja, deed het eigenlijk ook heel goed. Uh, kromo ijojo uh, noteerde een tijd van 53, 29. Daarmee uh, was ze behoorlijk sneller dan vanochtend toen ze nog boven de 54 seconden zwom. En uh, Heemskerk kwam uit op een tijd van 53, 68 ook uh, behoorlijk sneller dan vanmorgen. En uh, de derde en de vierde tijd. En dus eigenlijk inderdaad heel soepel door naar de finale. Ja, en voor haar persoonlijk ook een hele goede tijd, hè? Jazeker, want uh, daarmee zit ze eigenlijk weer op het niveau van twee jaar geleden. 2012, het Olympische jaar, dat was een, een rampjaar natuurlijk. Toen Heemskerk eigenlijk nauwelijks een fatsoenlijke race heeft gezwommen. En uh, nu zit ze weer op de tijd van Shanghai. Want uh, toen noteerde ze in de halve finale 53-67. En nu kwam ze dus 100ste daarboven uit. En uh, het is ook uh, maar 800ste verwijderd van het persoonlijke record. Dus het was een, een prima race voor Femke Heemskerk. En ziet ze dit zelf ook als een, als een overwinning? Laten we het zomaar noemen, na het mislopen van die uh, finale op de 200 meter. Ja, ik denk het wel, uh, hoewel ze zelf zei, en daar was ik het uh, eigenlijk helemaal mee eens... dat ze op die 200 meter vrije slag best goed gezwommen heeft. Dat was ook zo, ze zwom uh, mooie vlakke races, zoals Marcel Bouda, haar coach, dat wil. Uh, ze mist alleen een beetje power op het eind, een beetje inhoud. Ja, en zo'n 100 meter vrij is natuurlijk toch meer een sprintnummer. Heb je wat minder inhoud nodig en dan, uh, ja, dan lukt het nu dus wel. Ja. Zag jij aan Ranaud wie Jojo dat zij nog iets over heeft voor die finale van morgen? Ja, ik denk het wel hoor. Chromo Vigioio is wel iemand die altijd haar races uh, doseert. Zoals ze dat zelf noemt. Uh, ze weet uh, in de halve finale hoef ik nog niet helemaal 100% te geven om het te plaatsen. En dat doet ze dan ook niet. Dus ik denk dat er uh, nog wel wat meer in zit. En dat zal ook nodig zijn. Dat zal zeker nodig zijn uh, gezien de concurrentie. Ja, Bob, nog even over die concurrentie. Want die gingen wel heel snel, hè, vandaag. Ja, vond ik wel verrassend dat uh, Sarah Sjöström. ...de snelste tijd klokte. En dat niet alleen. Een tijd van onder de 53 seconden. Dat is voor in een halve finale echt wel heel erg hard. 52-87 voor Sjöström. Die zich daarmee toch ook nadrukkelijk meldt als uh, medaillekandidaat morgen voor die finale. De allergrootste medaillekandidaat blijft voor mij toch Kate Campbell. Op basis van het hele seizoen. Campbell is al, uh, ja, eigenlijk al maanden in een blakende vorm... Uh, Zwom al drie keer onder de 53 seconden in het voorseizoen. Was indrukwekkend als openingswemster op de estafette afgelopen de zondag. Toen uh, zwom ze echt een razendsnelle 52-33. En uh, ja, de 53-09 van uh, vanavond in de halve finale. Dat was op het gemakje denk ik voor Campbell. Dus die gaat morgen echt nog wel een stuk harder. Ik denk dat Sjeuström niet zo heel veel harder meer zal gaan morgen. Maar Campbell en Kromo Jojo wel. Dus uh, ja, dan uh, wordt het echt een uh, geweldig spektakel, denk ik, die ja, finale. Maar voor ons ja. nog, en dat zegt Cromwell Joyo ook, is Kate Campbell de grote favoriete uh, voor het uh, goud morgen. Ja. Um, dus straks... ja, dat, dat vind ik wel opvallend, dat Chromo Ijojo en ook haar coach Marcel Wouda... en zelfs de technisch directeur Jaco Verhaarde... dat die allemaal al geroepen hebben vandaag... Campbell is de favoriet. Uh, de worden, de, ja, ze proberen echt wel de verwachtingen te temperen voor die finale vanmorgen. En misschien ook de druk bij Campbell een beetje op te voeren. Morgen dus de finale bij de vrouwen. Bij de mannen zijn de medailles al verdeeld. En Bob, wie is daar wereldkampioen geworden? Ja, dat was James Magnussen uit Australië. Daar zag het aan het begin van de race niet naar uit. Want de race werd gemaakt door Vladimir Morozov uit Rusland. Die ging als een gek wegwerkelijk onder het wereldrecord halverwege. Maar hij hield dat niet vol op de tweede baan. En werd toen links en rechts voorbij gezwommen. Door twee Amerikanen en een Australier En de Australier die won dus, James Magnusson. En uh, hij prolongeerde daarmee zijn wereldtitel van twee jaar geleden. En dus heeft uh, Australië, de Australische zwemwereld... weer wat om trots op te zijn na het rampzalig verlopen Olympisch toernooi... en de hele beerput die daarna is opengegaan... hebben ze nu weer uh, iets te juichen. En uh, James Magnusson zelf uh, natuurlijk ook. Heb je nog meer spektakel gezien vandaag? Ja, dat mag je wel zeggen. Er was een wereldrecord en weer in de halve finale. Dit keer op de 200 meter schoolslag bij de vrouwen. Uh, het wereldrecord stond nog niet zo lang. Werd vorig jaar gezwommen door Rebecca Soni in Londen tijdens haar gouden race. Daar werd ze de eerste vrouw onder de 220. Dat was echt een hele grote mijlpaal. En uh, dat werd nu nog eens eventjes dunnetjes overgedaan door Rikke Muller Pedersen uit Denemarken. Ongelooflijk, werkelijk een straatlengte voorsprong. Ik heb zelden zoiets gezien. Op een wereldkampioenschap en uh, het werd uh, 2 19, 11 onwaarschijnlijke tijd voor Rikke muller pedersen Die eigenlijk nog niet zo heel veel uh, grote titels heeft gewonnen, zeg maar gerust nog niet één. En uh, ja, dit was toch wel een hele verbazingwekkende prestatie wat dat betreft. En uh, ja, toen ging er ook nog een derde vrouw onder de 220. en dat was Julia Efimova in 2 85 En dit was nog maar de halve finale, dus ik ben wel heel benieuwd wat we morgen in de finale te zien krijgen. Bob, dankjewel. Voorlopig richten we ons op de finale van de 100 meter vrij. Morgen dus met Kromo Jojo en Femke Heemskerk. Het WK is vijf dagen onderweg, maar voor Kromo Jojo begon vandaag eigenlijk pas het individuele toernooi. De nummers van Kromo, de 50 en de 100 vrij en de 50 vlinderslag... zitten allemaal pas laat in het wedstrijdprogramma. Kromo Jojo is een van de bekende namen in Barcelona. Zeker na haar twee Olympische titels van Londen. Een bijdrage van... Ed in Cornelissen. Je merkt dan alles dat de spanning toeneemt, nu het koninginnen nummer zich aandient de 100 meter vrij, met de regerend olympisch kampioen Ranomi Mujojo. De teammanager probeert het te bereiken, maar Ranomi Mujojo moet na de series, waarin ze zich uiteraard kwalificeert voor de halve finales de ene na de andere cameraploeg te woord staan. Hey! En eigenlijk heeft ze daar de tijd niet voor. Lang voor Ranomi Jojo komt een van de mindere goden langs, die al in de eerdere heats in actie is gekomen. Dit is Cheniere Pigo, 20 jaar oud, uit Suriname. Hoe kijk jij aan tegen Ranomi? Um, ik kijk naar de rap, um, ze is een goede zwemster, ze is een goede racer. En ik wens er veel succes toe. Ja, betekent zij ook echt wat uh, in Suriname? Jawel, ja wel. Ja, wel. Um, ik, een van haar ouders is Surinamer of zo. Dus we zijn ook trots op haar. Ja. Uh, is ze voor jou ook een inspiratie,bron? Jawel, zeker. Dat zeker. Ze is het altijd geweest. Ze is goed in wat ze doet. Ze is goed en ze gaat altijd ervoor. Is het uh, de ultieme droom om ooit zo te worden als Ranomi? Ja, dat zeker. Um, iedereen kijkt naar haar op. We will niet winnen.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 Don't be afraid of the dark van Robert Cray. Vitesse heeft de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gelijk gespeeld. De uitwedstrijd tegen het Roemeense FC Petrolul eindigde in 1-1. Jonathan Reis opende kort na rust de score uit een strafschop... maar in de slotfase maakte de Roemenen de verdiende gelijkmaker. Volgende week is de return in Arnhem. En voor de wedstrijd van vandaag werd Vitesse opgeschrikt door het plotseling overlijden van een meegereisde supporter... De 47-jarige man, een bekende Vitesse-fan, overleed na een hartaanval. Morgen begint het nieuwe eredivisie-seizoen met de wedstrijd Ajax-RODA-JC. De regerend landskampioen maakte er de laatste jaren gewoonte van om slecht uit de startblokken te komen. Maar dit jaar zijn de voortekenen hoopgevend voor Ajax. De kampioensploeg is nog intact en vorige week werd al de Johan Cruijffschaal veroverd. Rob Fleur sprak met Deli Blind en vroeg hem of Ajax dit keer ook eens goed aan het seizoen gaat beginnen. Dat is altijd de opdracht, dus uh, daar gaan we voor elk jaar. Waarom lukte het de voorbije jaren niet? Ja, als we dat wisten dan uh, zou, het een, zou het makkelijk op te lossen zijn. Maar uh, we gaan in ieder geval elk jaar met de goede instellingen het jaar in. En uh, dat gaan we ook dit jaar doen. Wat is dit jaar anders? Nou, ik denk niet dat er heel veel veranderd is. We hebben natuurlijk wel de groep bij elkaar nu uh, tot nu toe kunnen, kunnen houden. En uh, ja, ik denk dat we vandaar de stappen die we vorig jaar gemaakt hebben... Ja, iets sneller door kunnen voeren naar dit jaar. Om weer nieuwe stappen te maken met het elftal. Is het ook anders dat je dit jaar als favoriet van start gaat? Absoluut favoriet door iedereen aangewezen? Misschien uh, anders voor de buitenwereld, maar ik denk niet... Uh, tenminste in de groep uh, merken we daar niet echt heel veel van. Hè. Iedereen kijkt naar wat erbij is gekomen. Bij jullie is erbij gekomen, er is niets weg. PSV is totaal veranderd. Fijler is hetzelfde. Ajax lijkt er toch echt veel sterker op. En dat na drie titels, de ervaring die de ploeg heeft. Ja, dat zeg ik net. Um, de, we hebben tot nu toe uh, nog de ploeg bij elkaar. En we hopen dat ook zo te houden, maar... Ja, daardoor kunnen we misschien sneller doorgroeien naar het niveau waar we willen zijn. We beginnen Roda, is ook weer een totaal nieuw elftal. Ja, ze hebben redelijk veel spelers erbij gehaald. En uh, is toch uh, een belangrijke speler voor hen, die is weg. Maar uh, ja, ik denk dat ze wel een, uh, een ja, prima elftal hebben staan. En uh, ja, ook vorig jaar hebben we twee lastige wedstrijden tegen hun gespeeld. Um, ondanks dat we toen wel de betere ploeg waren. Maar ja, hun uh, zakte zo erg in dat we eigenlijk heel moeilijk er doorheen kwamen. En, ja, we zullen morgen moeten zien wat we, wat we dan kunnen verwachten. We gaan ervoor om het spel te maken natuurlijk in de arena. Wat zijn jouw doelen voor dit seizoen? Mijn, doelen, um, ja, mijn doel is eigenlijk om, um, om weer veel, uh, veel bij te leren. Uh, het bij, bij het, proberen bij het Nederlands elftal te blijven. Vooral uh, belangrijk vind ik om fit te blijven. en uh, ja, Natuurlijk ook um, ja, bij Ajax uh, uh, ja, veel minuten te maken. En, uh, en weer mijn steentje bij te, bij te dragen aan dit elftal is al bij jullie gesproken over de, de uitgangspunten voor dit seizoen. Titel en overwinter in de Champions League. Tenminste, dat zegt Frank de Boer, de coach. En de beker. Ja? Is dat reëel? Um, ik denk dat we een groep hebben uh, waar dat mee kan. En uh, ja, we zullen kijken in de loop van het seizoen uh, hoe we er over een half jaar voor staan. Maar uh, uh, we hebben wel bepaalde doelen gesteld als team. En uh, ja, wij vertrouwen daarin. Is het niet veel makkelijker om te zeggen van nou, wacht maar tot 3 september. Dan kan ik je meer vertellen. Dat... dat is namelijk de transferdeadline. Dat weet ik, dat weet ik. Maar ik denk dat dat al zo vaak benoemd is. Uh, wat ik al zei uh, net, uh, we hebben nu de groep nog bij elkaar weten te houden tot nu toe. En uh, ja, daarmee geef ik aan dat we in ieder geval nog af moeten wachten tot, uh, tot 3 september. Is er een verbod uh, binnen jullie in de kleedkamer om erover te praten? Nee, er is geen verbod. Gebeurt het wel? of is wij, jullie Het is nu eenmaal zo, dus laat maar. Ja, het is nou eenmaal zo, ja. En, uh, ja ik denk niet dat, uh, dat de spelers uh, daar zelf zitten te wachten dat je daar elke dag over begint. En, uh, daarnaast hebben we ook niet echt de jongens die, uh, die er dagelijks over beginnen. Dus, uh, ze weten donders goed dat, uh, dat iedereen hoopt dat ze, dat ze hier blijven. Maar wij weten ook donders goed dat er ook natuurlijk ambities hebben. En, uh, ja, we zullen het zien. De competitie gaat beginnen. Zeg het zelf maar. Uh, meer punten dan vorig seizoen nog. Nou ja, dat willen we wel natuurlijk. We willen gewoon uh, ontzettend. Ja, vooral allemaal goede wedstrijden spelen en laten zien wat we kunnen. En dan komen de punten vanzelf en de, goede en de, en de overwinningen. En uh, ja, we gaan kijken in wat voor punten, op hoeveel punten we staan aan het eind. Eén ding nog. Borders is terug. Een concurrent voor je. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben blij voor hem dat hij nu eindelijk eens fit is. En uh, het is toch mooi uh, ja, voor hem als je twee jaar eruit bent geweest dat je dan weer uh, elke dag op het veld kan staan. En, uh, ik ben alleen maar blij voor hem en uh, concurrentie is gezond. Dus, uh, stimuleert con concurrentie? Voor sommigen knijpt het uh, is, uh, de strot dicht. Ik denk dat het stimuleert bij ons. Ik, en ik hebben, of Nico, Nicolai en ik hebben gewoon een prima band. En, uh, ja, we, we steunen elkaar uh, ja, als dat nodig is en uh, coachen elkaar ook in het veld. Dus, ja, het is gewoon uh, een goede concurrentiestrijd, maar ik denk niet uh, dat we elkaar uh, in de weg lopen of willen lopen. Ajax ziet Deli blind. Morgen openen Ajax en Roda dus de competitie. De spanning stijgt ook voor het eerste elftal van Achilles 29. De club uit Groesbeek die een avontuur in de Jupiler League aangaat. Zaterdag wacht in en tegen Emmen de eerste wedstrijd op profniveau. Vandaag was de laatste training in de aanloop daarnaartoe. Maar de club is nog geen echte profclub. De spelers hebben ook gewoon een baan. Verslaggever Arno Leblanc ging langs op het werk bij Achilles aanvaller Thijs Hendricks. Het is rustig in de sportzaal. In de sportzaal in uh, Groesbeek ook. Thijs Hendricks op de fiets. Daar zit je dus normaal overdag ook wel veel op. Uh, nou, dat valt mee hoor. Op de club wel eens. Hier weinig. Hier zitten meer de mensen op de fiets die ik behandel dan. Want jij bent fysiotherapeut. Ja, dus ik... Uh... Dat is mijn hoofdbaan, zeg maar, en ik voetbal erbij. Ik begon er voor mijn plezier en dan gaan we toch nog het uh, profvoetbal in. Dus uh, heel apart. Maar ben je dan wel enigszins een beetje in dienst toch bij Achilles of niet? Jawel zeker, we hebben allemaal uh, contracten. Dus we zijn zeker in dienst. Alleen uh, je kunt het een beetje semi-prof uh, noemen eigenlijk, want uh, wij werken er allemaal bij overdag. En de meeste gewoon ja, tegen de 40 uur aan. Ik geloof dat je 12 uur in dienst bent bij Achilles, hè? Volgens mij wel, hè? officieel. Ja, klopt. En dan, uh, hoeveel uur werk je dan nog daarnaast als fysiotherapeut? Uh, ik werk ongeveer 24 uur daarnaast, dus uh, dat is wel goed te combineren. Ja, en ook blij dat jullie naar de jubia league gaan? Ook, ook, want uh, ja, ik zeg ook tegen iedereen, van, we zijn twee keer kampioen geworden in de, in, bij de amateurs. En als je dan het derde jaar weer voor dezelfde prijzen moet gaan spelen en dezelfde doelstellingen, dan, ja, dat heeft toch wat minder. Je wil, je wil kijken waar je, waar je plafond ligt. Spannend? Ja, zeker, zeker spannend. Uh, je ziet al dat er veel meer media-aandacht en zo is en... Uh, ja, het is spannend, maar aan de andere kant ook gewoon superleuk. Want uh, ja, het gaat ergens om nu. Het ging het vorig jaar ook wel, maar nu wordt het allemaal nog wat, uh, ja, nog wat belangrijker, zeg maar. Je zei het al, jullie werken er allemaal nog naast. Jullie trainen ook een stuk minder dan full profs. Ja, nee, dat klopt. We zijn gewend om drie keer te trainen en dat blijven we ook doen. De wedstrijden worden natuurlijk al zwaarder. En als we dan ook nog een keer extra zouden gaan trainen, dan is het helemaal... Uh, ja, dan wordt het helemaal zwaarder. Mocht nou blijken dat we gewoon fysiek of conditioneel tekort komen... dan kan dat altijd nog uitgebouwd worden naar vier keer bijvoorbeeld. Nou, je werkt ook vlakbij het sportpark hè? van Achilles. Ja, zullen we even naartoe lopen? Ja, gaan we doen. We lopen het terrein op. En dit is jullie trainingsveld, hier rechts. En dan hier het grote veld. Ja, er, staat niet eens een, er is niet eens een tribune zeg maar, om heel het veld heen. We hebben twee tribunes en als het, als het helemaal rondom het veld was geweest... dan was het een stadion. Maar dat hebben ook niet alle, alle eerste divisieclubs. Sommige clubs hebben drie tribunes... De meeste geloof ik wel vier, maar uh, wij hebben er twee. Ze gaan wat noodtribunes neerzetten om uh, alle supporters uh, kwijt te kunnen. Maar ja, het heeft gewoon wat. Uh, wij willen hier gewoon stunten. Ik denk dat als clubs denken van uh, of hier komen, die, die, die zullen denken van we spelen tegen een amateurclub. En als we ze dan uh, met nul punten naar huis sturen, dan geeft dat gewoon een kick. Samen togen wij ten strijd. Ja, dat is de eerste regel van het uh, clublied. Dus uh, ja, wel mooi dat je dat ziet bij binnenkomst uh, van het sportpark. Clublied. Nee, sorry, daar pas ik voor. <laughs> niet zo'n goede zanger? Nee, ook niet, maar uh, nee, ik ken hem wel. Maar ik ga niet zingen voor heel Nederland. Ik moet nog een beetje wennen aan de media-aandacht. <laughs> hey, jammer. Thijs Hendrik zingt niet. Hij uh, is van Achilles 29. De reportage was van uh, Arno Leblanc. Dan gaan we naar het uh, schaken. Hans Beum is in de studio. Ja, goedenavond, goedenavond, Hans. Goedenavond. Uh, de open NK schaken zitten erop. We hebben afgelopen zondag met elkaar gesproken. Uh, vandaag de laatste dag. Dat is zo'n ja, chaotische dag. Hè? Kun je, kun je ja. dat omschrijven, hoe dat gaat op zo'n ja, laatste dag? Nou, Eigenlijk kan daarin je hele toernooi verpest worden. En je kunt in de allerlaatste ronde kun je nog net aanhaken aan, aan prijzen... of kun je nog net datgene bereiken waar je... Die hele week hard voor heb zitten schaken. Dat is wel treurig natuurlijk als het net mislukt. Mm -hmm. en het is ook fantastisch dat dat, dat dat kan. De prijzen worden ook dan eigenlijk pas echt verdeeld op het scheiden van de markt. Dus het is, ja, het is een beetje de winner takes it all. Uh, en dan in letterlijke zin. En dat was heel mooi, kwam dat tot uiting in die laatste ronde. We hadden twee koplopers: Erwin Lamy en uh, de Indiër Sen Gupta, een Indische grootmeester, die, een hele goeie. Um, die stonden bovenaan ja. uh, met zes en half punt. En ze hadden de twee achtervolgers met zes punten. En de paring was zo dat ze speelden precies tegen die twee achtervolgers. Dus die twee achtervolgers die konden door te winnen... Ja, op de gedeelde eerste plaats terechtkomen. En dat was het hele toernooi natuurlijk voor Lamy en Gupta eigenlijk verziekt. Want die hebben het hele toernooi geleid. Nou, dat gebeurde dus niet. Ik wou zeggen, hoe is het afgelopen? Nou ja, het waren prachtige <laughs> partijen en de twee koplopers wonnen. Uh, dus die zijn op de gedeelde eerste plaats geëindigd. Uiteindelijk heeft Lamy uh, door een of ander systeem uh, is de, uh, tot kampioen uh, uitgeroepen. Maar goed, ze zijn op de gedeelde eerste plaats geëindigd. Zij verdelen dus het, het grote geld. Maar er waren van de groep die daar weer achterop kwam. Uh, uh, en die wonnen. Die gingen weer over die, uh, die nummers uh, uh, twee heen. Dus uh, het was een enorme uh, ja, verschuiving van, van uh, plekken. En dat was ja, mooi om te zien. Ja. Het was een prachtige vechtronde, zoals altijd eigenlijk... In, in de slotrondes van open toernooien. Erwin Lamy is dus, uh, ja, is, is, is dus de, de winnaar. En daar hoopte Jalop, zei je zo. Ja, ik vond het terecht. Hij heeft een slecht Nederlands kampioenschap gespeeld. En hij heeft nu weer goed gedaan. Dus het is een, een, een, nou, hij laat zien dat hij gewoon een echte prof is. En hij laat zich niet uit het veld slaan door, door tegenslagen. Dus hij is nu de, de open openkant. Nee, dat, kenmer, dat kenmerkt dan ook een echte prof. Dat je ja, af en toe even ja, dat vind een ik wel. toernooi ja, hebt. Ja, dat vind ik wel. Dat je niet zelfs in, binnen een toernooi kun je het nog hebben. Je, je hebt spelers die als ze een verlies hebben. Uh, geleden, dat ze zich dan even uh, wat, wat, wat, wat uh, verdedigend opstellen... en, en met remises of, of een beetje aangeslagen het toernooi uh, uh, verder gaan... en maar uh, uh, de, de, de grote ellende van zich afhouden... en dan maar voortkabbelend het einde bereiken. En je hebt erbij die zich laten inspireren. Euwen was er ook zo in, Caspar of ook. Die als ze een, een partij verloren hadden... dan je, kon je beter niet tegen hun spelen in de partij erop. Want dan waren ze tot de, tot de getergd en tot de, tot de tanden gewapend. Uh, nou, Lambert laat ook zien dat, uh, dat hij een heel slecht toernooi laat volgen... door een, een, een, een heel goed toernooi. Dus ja. er is niks mis mee. Met, uh, dus het gaat, het, gaat, het gaat goed met hem. En wat betekent dit? Want hij, uh, behalve het geld wat hij wint... Uh... Hij is nu verzekerd van deelname aan het Nederlands kampioenschap 2014... Dat was hij misschien op grond van, van zijn positie toch wel... maar nu heeft hij zich daar al op voorhand van verzekerd. Want de winnaar van het uh, Open Nederlands Kampioenschap... speelt mee in het gesloten kampioenschap. Ik wil nog even uh, met jou ook naar uh, wat namen... die je afgelopen zondag hebt genoemd. Ja. Bijvoorbeeld Etienne Gaudrian. Nou, Etienne Goudian, dat is weer zoiets. Die kon in de, in de slotronde door te winnen van de Rus uh, Zagartsov, een Russische grootmeester, een goede Russische grootmeester... door van hem te winnen kon hij een meesterresultaat boeken. Hij heeft alles geprobeerd. Hij heeft een heel wild plan. Heeft hij, uh, hij is uh, uh, ja, echt een beetje chaotisch begonnen. En, en alles naar voren gegooid. En de schepen achter zich verbrand. Maar ja, die Zagartsov is natuurlijk niet voor niks... Uh, een, een goede Russische grootmeester. Dus die heeft hem... Ja, uh, als met een soort boemerang-effect... uiteindelijk te grazen genomen. Waardoor dus uh, Etienne... Uh, uh, ja, met lege handen staat. Geen meesternorm. En die Zagartsov precies over die, die tweede mensen heen kwam... en nu op de gedeelde derde plaats geëindigd is. Dus die had er baat bij dat zijn tegenstander eigenlijk wel moest winnen... om die norm te boeken. Dus een klein beetje teleurstellend voor Etienne Goudriaan. Maar die komt er wel. Hij heeft ja. genoeg laten zien. Nog een klein beetje teleurstellend ook voor Jordan van Foreest. 14 jaar, hè? 14 jaar, ja. Hij, hij speelde remise in de, in, in, in, de, in de laatste ronde. Hij heeft nog wel geprobeerd zelfs nog. Maar ook die komt er wel. Hij kreeg wel als een soort uh, uh, pleister op de wonden de jeugdprijs. <laughs> ja, wie moet hem anders krijgen? <laughs> uh, een mannetje van 14 die gewoon meedoet met de grote jongens. Maar, uh, nou ja, goed, zijn, zijn, zijn tijd komt nog. Daar, dat, dat, dat is, Daar ben je uh, van overtuigd. Dat is een naam die we echt moeten ja, houden die, voor die gaan de, gaan we, de komende jaren. Ja, ze waren al met al eigenlijk heel tevreden over dit toernooi. Kan ik me ook wel voorstellen. Het zat een beetje in het slop. Er een gebrek aan sponsors en een gebrek aan, aan elan. Er, is een, er waait een soort nieuwe wind op dit moment bij het uh, Open Kampioenschap. Uh, speellocatie en allerhande activiteiten eromheen en zo. En uh, dus ja, ze willen voor volgend jaar ook weer uh, iets fris bedenken. En ik hoop dat ze dan de kant op gaan... dat ze bijvoorbeeld wat, wat uh, topdames gaan uitnodigen. Want die, om te beginnen is dat sowieso wel een, een leuke verschijning. Maar die zijn tegenwoordig ook heel goed. Hè? Lisa Schut, 18 jaar, is kampioen van Nederland. Speelt op dit moment in Belgrado om het Europees kampioenschap. Heeft vandaag trouwens gewonnen en staat ook daar in de top. Dus hè, 6 uit negen doet mee voor het Europees individueel kampioenschap. Dus ja, dat zijn ook leuke mensen om te zien op, op zo'n open kampioenschap. Ja. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat ze volgend jaar uh, voor upgrading uh, gaan maken. En wat gaan deze spelers nu verder doen? We hadden het zondag erover dat uh, de soort, ja, dat ze dan zo'n trip ja. uh, door Nederland doen. Hè? Ja. Uh, en een soort vakantietournooien ja. uh, spelen. Volgende week zullen je heel veel van de deelnemers van dit toernooi... het Open Kampioenschap zien in uh, Vlissingen. Bij een, een heel groot open toernooi, serieus toernooi van, uh, van Zeeland. Het Open Kampioenschap van Zeeland. En dan daarna krijgen we nog, en dat is ongeveer het afsluitende toernooi... dat is het, uh, uh, een mooi open toernooi uh, in Haarlem. En dan is langzamerhand die cyclus van een stuk of vijf, zes... Uh, aaneensluitende, grote ten open toernooien is dan voorbij. En dan vertrekken al die Russen en die Indiërs en al die figuren vertrekken weer terug naar hun landen en hebben dan met geld op zak of, of meesternorm of grootmeesternorm op zak is iedereen gelukkig en heeft iedereen een prachtige ervaring gehad. En zo, en dat is een, ja, een mooie manier natuurlijk om, om, om de schaakspoort uh, te beleven. En, ja. En, uh, ja. ja, want ik ben daar een beetje in dat verhaal blijven hangen van die Indiërs die hier ja. inderdaad in jeugdherbergen uh, uh, slapen en, ja. en, en Nederland doortrekken. Ja. Ja. Nou, om, Jokens, om ervaring hij... ook op te doen? Ja. Nou, die zijn Grup, dat doet het niet zo slecht. Hij won dus uh, hiervoor in Leiden. Ja. Hij is nu weer gedeeld eerste. Dus uh, hij doet het goed. Hè. Het, het zijn ook echt. Uh, kijk, zijn mensen die pakweg tussen de honderdste en de tweehonderdste plaats op de wereldranglijst staan. Zoiets. Zo, zo, zo ja. Dus het is niet, uh, het is niet niks. Het is, het is niet absoluut de top, maar het, is, uh, het zit er dicht tegenaan. Ook zij leren er weer, weer van. Dus, uh, nou, ja, Erwin Lamy heeft zich in ieder geval goed laten zien. Ja. Hij is de winnaar van het Open NK. Nu pakken ze een boeltje weer op. Vlissingen en Haarlem. En Haarlem. Dankjewel, Hans. <laughs> Alsjeblieft. is still there Seager was dat. Still the same. We gaan het weer hebben over zwemmen. Vorig jaar in Londen was het Ranomi Kromo de grote favoriet op de Olympische 100 meter vrij. Nu is dat wat anders in Barcelona. Het gaat niet alleen maar om Kromo. Uh, het gaat ook om Kate Campbell. De Australische liet eerder dit seizoen bijzondere dingen zien... op het koninginnen Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Kate Campbell in the pink... She's leading the way. Campbell is about to strike gold. And she's bound for Barcelona. At... Dat was dit voorjaar, de trials in Australië. En Kate Campbell maakte daar grote indruk op de 100 meter vrij. Drie keer zwom ze dit jaar al, onder de 53 seconden. Wat maakt dat ze als een torenhoge favoriete naar Barcelona is gekomen. I've never been in this position before. So I guess that I'm just enjoying it. You know, I've definitely taken a lot of confidence. I've been working really hard and... Um... That Veel vertrouwen, hard getraind, ze heeft ook aan kracht gewonnen. En toch, als je kijkt naar Palmares, individueel, dan is die nog best bescheiden met één keer brons op te spelen, één keer brons op een WK. Het lijf zat niet mee. Maar toch is het voor Jacques Overharen een bekende naam. Ik heb haar altijd wel bestempeld als een van de beste, zo niet de beste, vrije slagzwemsteren van Australië. Uh, ze is lang, ze heeft een fenomenale techniek, maar ze heeft inderdaad uh, uh, ziekte, stress... Blessures hebben haar echt de afgelopen jaren in de weg gezeten. Ja, en uh, het is mooi om te zien dat ze nu laat zien wat ze kan. 21 jaar is ze inmiddels. De vrouw die geboren werd in Malawi, op negenjarige leeftijd in Australië ging wedstrijd zwemmen en al snel te boek stond als een grote belofte. Het kind of seemed like I had a very bright future. But... Then illness struck. Het zat Kate Campbell niet mee na de doorbraak op de Olympische Spelen van Peking en het WK van 2009. Ze kreeg te maken met blessures, met een klierziekte en kon eigenlijk twee jaar lang niet in actie komen. Ze leerde het zwemmen relativeren. Up until then, swimming was my life. Now it's a part of my life. Campbell viel terug op de steun van haar familie, die gaf haar de rust om weer gezond te worden. And that really gave me the time and the confidence and the patience. To work on well again. Vorig jaar stond ze er weer. Op te spelen in Londen als lid van de estafetteploeg die Australië het enige olympische zwemgoud bezorgd. A great lead by Kate Campbell, Olympic bronze medalist in the 50 freestyle. She's come back from injury and illness. Australia hanging on here, I think. And the Australians will win the gold medal. Dat schept de verwachtingen voor de individuele 100 meter vrij. Maar opnieuw werd Kate Campbell ziek. Een ontsteking aan de alvleesklier en een olympische droom viel in duigen. Of misschien moet je zeggen, in het toilet. was toilet. Een drama was het. Het was, was hartgevendig. Maar in het dat het me echt me. Kate Campbell wist er toch een lichtpuntje uit te halen. Het motiveerde haar om hier in Barcelona wat te laten zien. Because I knew that the ik de wereld had I gezien wat ik in Londen <middels> Wow, ze ziet sensational in de 100 freestyle semis. Ze is zo so relaxend. Ze wow. bleef de in de semis last night. Het was niet alleen in de Australische Trials dat Kate Campbell indruk maakte dit seizoen. Dat deed ze ook in Barcelona in de relay finale. Waar ze als startzwemster goed was voor een tijd van 52 seconden. 33 honderdste, supersnelle tijd. Alleen Britta Steffen was ooit sneller. Maar dat was nog in het pakken tijdperk. Dus laat Kate Campbell zien wat een op- en top sprintster ze is. Ja, 50 en 100. Uh, verder gaat het zeker niet. Op de 200 zullen we haar nooit tegenkomen. Maar het is wel een typische sprinter. En dat heeft alles te maken met die mooie Lichaamsbouw lang, slank, toch sterk. Uh, uh, ook goed onder water, een goede start. Dus uh, wat dat betreft een, uh, ja, een hele goede sprintster. Maar hoe zal het gaan in Barcelona op deze eerste dag van de 100 meter vrij? Het toeval wil dat in de halve finale Ranomi Kromiwijojo, de regerende Olympisch kampioene, ligt in de baan naast haar grote uitdager Kate Campbell. Geen van beide wint, want dat is Sjeustreum. Campbell wordt tweede, Jojo wordt derde. Maar wie is nu de favoriet voor de finale op de tweede 100 meter vrijdag? Vooraf zei Kate Campbell. She's a dual Olympic gold medalist. You know, <laughs> I mean, come on, you don't become a dual Olympic gold medalist um, and not be a fantastic swimmer. So she is the one to beat. Ja, Kate Campbell ziet dus inderdaad Ranomi Kromvugt als de grote favoriet, de vrouw die verslagen moet worden. Maar uh, trainer Marcel Wouda is dat terecht? Nou, dat vind ik niet helemaal terecht. Ik denk als je kijkt naar uh, datgene wat Kate dit seizoen heeft laten zien... en dat zijn al een aantal 52ers, 52, 3 hier uh, in, in de Estevetten... dan kan je duidelijk stellen dat zij op dit moment de allerbeste 100 meter vrije slagzwemster is... die op dit moment zwemt. En dat is een uitdaging voor want Renome. Renome heeft het niveau nog niet laten zien. Dus als er iemand uh, de, degene is om te verslaan, dan is het Kate Campbell... Neem niet weg als Renomi zijn olympische kampioenen. Dat is natuurlijk iets waar je graag van wint. Nou, toch moeten we ook reëel zijn. Renomi heeft een ander seizoen gehad als Kate Campbell. Ze is heel laat begonnen met trainen. Uh, wat andere keuzes gemaakt dit seizoen. Uh, nieuwe coach. Uh, ze is hier sterk. En hoe sterk, dat gaan we morgen zien. En het is uh, meteen weer tijd geworden voor de do's en don'ts in het zwemmen. Een spoedcursus wedstrijdzwemmen waarin de verschillende facetten... om een medaille te kunnen halen onder de loep worden genomen... door, u Chaco Jaco Verharen. De kunst van het wedstrijdracen in vier delen. Take your Mark. Vandaag Go. de onderwaterfase. Hoe cruciaal? Ja, de onderwaterfase is heel cruciaal, niet alleen bij de start... maar ook bij het keerpunt. Je kunt onder water, dat is een gegeven feit, altijd sneller bewegen dan aan het wateroppervlak. Dus met andere woorden, vlinderslagbenen onder water, als je het goed beheerst natuurlijk, is sneller dan bijvoorbeeld borstkraal. Dus zo lang mogelijk onder water hard zwemmen, eh, ja, dat is zeker in de laatste tien jaar heeft zich dat enorm ontwikkeld. En uh, ja, de echte kampioenen die uh, zwemmen zowel na start als na keren bijna 15 meter onder water. En 15 meter, omdat verder natuurlijk niet toegestaan is. Dit is goed. Je moet daarbij uh, ja, wat wij noemen hypermobiele knieën hebben. Dus die moeten eigenlijk twee kanten op kunnen buigen. Klinkt heel uh, eng, maar dat is wel een functionele aanpassing die je hebt. Uh, natuurlijk krachtige benen, maar kracht altijd gecombineerd met souplesse. Uh, daarnaast komt de beweging eigenlijk vanuit het midden, dus vanuit je buik en vanuit je rugspieren. Dus een goede stabiliteit en de mogelijkheid tot het maken van een goede stroomlijn. Dus dat wil zeggen dat je van je lichaam aan de voorkant echt een punt kunt maken en aan de achterkant ja, als een vis eigenlijk een hele krachtige beenslag kunt maken. En dat maakt een goede onderwaterfase. Dit is fout. Je hoofd te hoog of te laag hebben, wat weer extra weerstand uh, geeft. In de beginfase, soms zie je bij, bij de start of bij het keerpunt... dat mensen hun handen van elkaar hebben. Nou, en op dat soort snelheden, uh, dan geeft dat zoveel weerstand, is dat cruciaal. Of bijvoorbeeld veel te veel vanuit je, vanuit je knieën gaan bewegen. En ook dat heeft, uh, ja, dat heeft een negatief effect op de weerstand... en ook op de voortstuwing. Oh, van nog een hoop te leren... Dat was uh, Chaco Verharen met de do's en de don'ts. Voor de basketbalmannen is de kwalificatiereeks richting het Europees Kampioenschap begonnen. In Den Bosch was Estland vanavond de eerste tegenstander. Lang leek het een eenvoudig karwei voor Oranje om de Esten opzij te zetten, maar de voorsprong van maximaal 18 punten verdween in het laatste kwart snel. Er volgde een spannende slotfase waarin Nederland Estland nipt de baas bleef en won met 74-71. Leon Kersten sprak na afloop met bondscoach Toon van Helfteren. We lopen uit de zaal van de Maaspoort weg. Toon van Helfteren, je shut is door. Ja, helemaal zeiknat, laat ik het zo maar gewoon zeggen. Handdoek in de hand, maar je sleept een triller uit het vuur. Ja, het uh, had wat ruimer kunnen zijn. Misschien maar uh, gezien de eerste helft met een grote voorsprong. Maar van de andere kant, laat ik gewoon uh, eerlijk zijn. Uh, vooraf had ik getekend hiervoor gezien uh, hoe we begonnen zijn en, en uh, wat we de, in de oefenwedstrijd hebben laten zien. Dus, uh, Vooraf getekend voor een, voor een overwinning. En ja, goed, de punten dat zien we later dan wel weer. Hey, dat, dit is precies wat we nodig hebben: een nieuwe start, nieuwe groep en uh, gewoon de eerste thuiswedstrijd winnen. En dat betekent dat je um, in elk geval tot aan um, de volgende thuiswedstrijd nog steeds in de race zit uh, voor, voor de kwalificatie in deze groep. We gaan nu twee keer uit en dan is de vierde wedstrijd in, uh, in Leiden. En. Uh, ja, weet je, ik verwacht in deze groep eigenlijk een heleboel uh, thuisoverwinningen. En als iedereen dat doet, dan uh, hangt het uiteindelijk af van hoe, met hoeveel punten win je een keer. Of, uh... Even die wedstrijd, die eerste helft. Nederland speelde zo gedisciplineerd en fundamenteel goed. Ik wist haast niet uh, wat ik zag. En de voorsprong liep ook enorm op. Wat dacht jij op dat moment? Ja, ik uh, eerlijk gezegd, uh, weer eerlijk gezegd. Uh, op grond van de voorbereiding en de oefenwedstrijden uh, had ik dit niet aanzien komen. En we hebben... Uh, uh, wel een kwart heel goed gespeeld in die, in die oefenwedstrijden. Dat we ook een, een team op, op 14 punten spelen. Ik herinner me dat we dat deden in Minsk. hebben we ik in ook in een keer gedaan. Maar uh, deze hele eerste helft uitgezonden misschien de laatste twee minuten was, was gewoon heel goed. En wat je zegt, gedisciplineerd. Jongens speelden vrij uit hè, om, om, om de te vangen. En, en, en, en, en, en dan komen die erste terug in de wedstrijd ja, net ja. voor rust. En ja. na de rust brengen ze aan... Ja. Maar ze komen niet over Nederland heen. En dat is het verschil met het Nederlands team van de afgelopen jaren. Die, die, die, die klapten toen mentaal in elkaar, nu ja, niet. Ja. Hoe kwam dat? Nou ja, weet je, een is krediet aan de jongens, aan de groep. We zijn de 24 begonnen, dus 5,5 weken geleden, 24 juni. En, en er is vanaf het begin is, is er hard gewerkt, keihard gewerkt. We realiseren ons, denk ik, heel goed onze beperkingen en weten daar heel goed mee, mee om te gaan. En, met andere woorden, ja, de jongens, ze willen graag spelen, ze willen internationaal spelen. Nou, dat zijn we aan het doen. Is dit een dienste van een groep jongens die voor Oranje wil spelen? Ja. En eigenlijk een lange neustrek naar degene die niet wilde komen, er niet bij wilde zijn. Ik hoef geen namen te noemen, Elson die viel nog af. Nee, namen noemen niet doen, maar eh, ja, zo zou je het kunnen. als het zo is, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Want dat is de manier, en dat hebben we ook besproken binnen de groep de afgelopen weken. Van hé, hey, we gaan een nieuwe start en we doen het met deze jongens. En eh, nou ja, zonder Arvin jammer genoeg, want, eh, maar we gaan het hiermee doen dit, deze zomer. En dan gaan we kijken of we dat door kunnen trekken naar de volgende zomer. En degenen die nu eh, actief zijn bij het team, die hebben wat dat betreft een pre op degenen die volgend jaar denken aan te, te sluiten. Dus... Nee, nu, nu naar Portugal, dan naar Estland, ja. dan thuis tegen Portugal en dan als je de groep... Als winnaar afsluit komt er zo waar een halve finale. Misschien wel een finale en misschien een EK. Mogen we daarover dromen? Dat is dat veel te vroeg? Veel te vroeg. Dankjewel. Dat zei ja, basketbalcoach Toon van Helfteren... na afloop van de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Robin Haase heeft de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in Kietsbul. Een toernooi dat hem goed ligt, want hij won Kietsbul al twee keer. In de kwartfinale won hij nu in drie sets van de Spanjaard Fernando Verdasco. Het werd 4-6, 6-4 en 6-3. In de volgende ronde neemt Haase het op tegen Marcel Granoyes. Zeg ik goed hè, Hans Beum? Ja, vorige week won ja, nou ja. hij nog van hem in Gestaat. Dan nog een voetbalbericht. RKC Waalwijk heeft vlak voor aanvang van de competitie nog een versterking binnengehaald. Jonas Evans wordt voor een jaar gehuurd van FC Groningen. De 28-jarige Belgische verdediger voetbalde vorig seizoen... eveneens op uitleenbasis in eigen land voor Waasland-Beveren. Tot zover. Langs de lijn met het oog op morgen gaat verder met Chris Keine. Goedenavond.